Vos moest daarin de Italiaanse Bronzini voor laten gaan. Bronzini prolongeerde daarmee haar wereldtitel van vorig jaar. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig is in de ochtend nog wat mist. Het wordt 20 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Dit was het NOS.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 De lijst bestaat uit 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk natuurlijk ook dat 3 platen eruit moeten. Na 14 weken de Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. Kate Ryan en Love Life, ook na 14 weken. En Elena, de Disco Romance, na 13 weken verdwenen. De snelste stijger is dan van Brooke Fraser, Something in the Water. Zij gaat namelijk in één keer 9 plaatsen omhoog. De snelste daler is een hand van Coldplay, Every Chair Drop is a Waterfall. Zakt namelijk 13 plaatsen in één keer. ...langsgenoteerd net als vorige week... ...en die week daarvoor nog steeds een ander van... Pitbull, Neo, Everjack en Mayer... ...Give Me Everything Tonight... ...om het is alweer 21 weken lang... ...in de lijst van Europa terug te vinden. Het zal wel een van de laatste weken zijn... ...want ze zakken van 33 naar 39. Eén plaats staat maar lager... ...dat is Britney Spears... I Wanna Go zat namelijk in de twaalfde week van 37 naar 40. Straks op 38 de eerste binnenkomer. En van Coldplay die plaat. Maar eerst dus de nummer 39. Pitbull, Neo, Everjack en Neo. 21 weken lang al in de lijst terug te vinden. Give me everything tonight. You're a breakdown of freedom. Breakdown of freedom.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 tonight darling. Excuse me, excuse me And I might take a little more than I should Tonight I might take you home with me if I could Tonight And make you feel so good Tonight Cause we might not get to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 nummer 33 is het voor uh, James van Zijn nieuwe single I won't let if you go. Trouwens, in deze lijst, toen deed hij dat op nummer 38, deze Bruno Mars en de single Mary You. En nu, dus zeven plaatsen verder omhoog in die lijst. Ondertussen alweer half vier geweest. Dus CFM, uh, Westkust, weerbericht. We gaan even kijken naar het weerbericht. Want uh, vandaag, om 5 minuten over 11 begon de astronomische herfst. Maar herfstweer, daar is vandaag uh, geen sprake van. De zon schijnt flink. Er zijn wel wat wolkenvelden, maar het blijft wel overal in de regio droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximale 18 graden vanavond en de komende nacht zijn we flinke opklaringen kans op wat mis daardoor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 Chanson. zingende Libanees, Mika, Elé Midi. De derde week gaat hij omhoog van de 35 naar 28. We zijn wel ver voorbij, 31 hoogste tijd. Dus om even achterom te kijken...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 33 de hoogste binnenkomen deze week in handen van James Morrison. I won't let you go. 32 is er voor Mahambi en Nicole Scherzinger. De Coconut Tree zakt in de 17e week zes plaatsen naar die 32e plek. Bruno Mars, Mary 7 7 plaatsen winst in de tweede week, dus omhoog naar 31. De Snelste daler die was in handen van Coldplay. Every chair drop is a waterfall, zakt in een keer van 17 naar 30 en dat alles in de 16e week. La Ty Cruise en Ludacris, The Little Bad Girl, die hebben ook niet voorbij horen komen. In 13e week zakken die namelijk van 22 naar 29.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 I'm gonna make you sweat, a night you won't forget. No way, oh, no We're gonna make you sweat, we're gonna make you sweat, a night you won't forget. Champagne go. showers, yeah. champagne showers, popping in the club. It's champagne showers, champagne showers. Pop, pop, pop, pop, Popping in the club, we light it up. Eight hour, eight hour, eight hour. Party people.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 Let's have a team tour Playing with this lady Is some star I'd agree for The vibes going up and down Like a seesaw Should've just taken her To the cinema to seesaw oh, she let me speak with her I figured her figure's a short short winner yeah. Plus I got a lead from the back I'm a skipper my heart Skip, skips, skips, skips, skips, skips Skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip <laughs> a beat <laughs>